Uh, verder zullen de wedstrijden in het uh, uh, betaald voetbal die gaan gewoon door... maar daar zal wel één minuut stilte gehouden worden... Uh, voor het overlijden van uh, de grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Uh, en er zal met rouwbanden worden gespeeld. Zometeen om vijf uur geeft de KNVB nog een toelichting op alle maatregelen. Daar zullen aanwezig zijn de voorzitter van de KNVB uh, Amateurvoetbal... Bernard Fransen en Anton Binnenmars. Maar maatregelen dus om de dood van deze grensrechter te gedenken.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 Teven in de Tweede Kamer. Er zijn mogelijkheden om ongewenste uitkomsten te bestrijden. Maar of het op dit moment er 200 zullen zijn, of het er 10 zullen zijn... of meer dan 200, kan ik op dit moment niet zeggen. Want de inventarisatie is nog niet afgerond. Volgens de staatssecretaris staat wel vast... dat in een aantal vonnissen een fout is gemaakt. En hij voegt eraan toe dat hij probeert in sommige gevallen... mensen toch langer op te sluiten via een civielrechtelijke maatregel. Bij een aanval op een school bij de Syrische hoofdstad Damaskus... zijn volgens de staatstelevisie zeker 28 scholieren gedood. Ook een leraar kwam om het leven. Volgens de Syrische staatszender vuurden opstandelingen mortieren af... op de school in een kamp zo'n 20 kilometer buiten Damaskus. In dat kamp wonen tienduizenden mensen... die eind jaren 60 van de Golanhoogte werden verdreven. De oppositiegroep Observatorium voor Mensenrechten bevestigt de aanval... maar zegt dat het onduidelijk is of de rebellen erachter zitten. Fractievoorzitter Krol van 50PLUS wordt vervolgd voor het hekken van een aantal medische dossiers. Krol werd in april benaderd door een 50PLUS-lid dat zei dat het kinderlijk eenvoudig was om dossiers van een medisch onderzoekscentrum in te zien, waarna Krol het probeerde. Hij downloadde een aantal dossiers waarbij hij de persoonlijke informatie onleesbaar maakte. Met zijn bevindingen stapte hij naar Omroep Brabant. Inmiddels heeft Krol een brief van het OM gekregen waarin staat dat hij voor de rechten moet komen. Dan het weer. Vanavond en vannacht kans op een winterse bui. Morgen overdag veel bewolking en enkele winterse buien. Het wordt maximaal twee graden in het oosten tot vijf aan zee. In de avond volgt vooral in de noordoostelijke helft sneeuw. Donderdag overwegend droog en dan ook meer ruimte voor de zon. ADB Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een normale avondspits... met dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam. De langste files staan op de A10 West naar Zaanstad... en op de A10 Zuid richting Amersfoort, allebei zo'n 7 kilometer. Op de A15 vanuit Europoort staat 7 kilometer... tussen spijken -Nisse en Knoopend Vaanplein. Dat komt door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht.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 WPRO, VPRO Villa VPRO Blok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen is het tijd voor ons panel Klinkende Munt. Maar eerst gaan we naar eurobureau Fred Stroobans. Onze man in Brussel, nu hier in Hilversum, Fred. Uh, de Europese Bankenunie lijkt wellicht heel misschien weer... Ja. heel voorzichtig een stapje dichterbij te komen. Vandaag zijn de ministers van Financiën bezig... om uh, te kijken of ze het eens kunnen worden over het... Banken toezicht. Ja, ze zijn al uit elkaar. Dus, ik, had, al ik had vanmiddag op de website gezet, een beetje voortvarend... Uh, Europese BankenUnie weer stap dichterbij. Ik ga nu veranderen in Europese BankenUnie weer tussen haakjes bijna <laughs> stap mm -hmm. uh, dichterbij. Want uh, zo gaat het dus. Maar ze zijn ja, uit elkaar. Is dat een goed teken of, of slecht? Uh, nou, we krijgen te hoor ik nu even gebeld uh, met Brussel, dat er vooruitgang is. Maar uh, het gaat nog over stemverhoudingen. komen we later tussen de, de euro-landen en niet-euro-landen. Daar, daar, daar wordt nog over mm -hmm. uh, geruzie. Maar even nog de procedure, want iedereen denkt altijd dat in Brussel alles achter gesloten deuren. Dat wel, maar niet door bureaucraten, maar door onze eigen ministers van uh, Financiën in dit geval. Als zij, kijk, zij moeten eerst een akkoord bereiken over die bankenunie, over dat Europese bankentoezicht. Als ze het onder elkaar eens zijn, dan kunnen ze met het Europees Parlement gaan onderhandelen. Met onze Europarlementariërs, want die zijn daar ook mee bezig. En samen moeten ze eigenlijk tot een akkoord komen. Komen ze zover, dan zijn we echt een stap dichterbij. Want dan hebben we toch min of meer een Europees bankentoezicht in de stijgers. Nou, waarom hebben ze dit uh, allemaal gedaan? Waarom willen ze dit? Waarom wil de Europese Commissie dit? Waar waarom willen ook de regeringsleiders dat? Omdat gebleken is in de financiële crisis... Uh, dat een heleboel banken bijna op de rand van het ravijn... terechtgekomen waren in Europa, op het randje stonden van het omvallen. Wat moest er dan gebeuren? Nou, al die staten, die, die, die lidstaten, die regeringen... die moesten die banken te hulp snellen. Sommige landen heeft dat tot enorme problemen geleid... ...in de staatsfinanciën. Nou, uh, uh, daardoor steekt de staatsschuld enorm in veel landen. Nou, die staatsschuld is dan ook weer in handen van diezelfde banken. Dan krijg je een soort uh, duivelskring van wantrouwen... ...die de hele economie naar beneden sleurt. We zitten daar nog middenin. Dat wil men dus in de toekomst niet meer. Dus heeft men gezegd... ...blijkbaar is het toezicht toch uh, niet toereikend in de lidstaten... ...om die banken te controleren. Dat zijn de nutjes zoals bij onze Nederlandse bank. Precies. Het, ja, nou ja, maar ook alle, alle anderen die daarbij betrokken zijn... ...de toezicht... Zeg maar, zeg maar, in al die landen... die hebben toch niet kunnen vermijden dat dit allemaal uh, gebeurde. Dus er moet nu uh, op Europees niveau een bankentoezicht komen. Wie kan dat het beste doen? Dat is de Europese uh, Centrale Bank. Nu dan even, nou, Fred, want nee, dan, het klinkt namelijk zo logisch... dat iedereen wil dit. Waarom zijn ze er dan ja, nog niet uit? Nee, het, het, het gaat nu nog over, uh, over... het gaat vooral wat dat, wat dat toezicht betreft... Uh, er zijn nog uh, twee uh, angeltjes. Het, het eerste uh, gaat er eigenlijk over... Uh, moet de ECB... Nu 6000, de 6000 banken, alle banken in Europa kunnen controleren ja of nee. De Duitsers die zeggen, nou, liefst alleen de, de grote, de systemische banken... Hè, de grensoverschrijdende banken, maar niet bijvoorbeeld onze landesbanken. Hè, die regionale banken enzovoort, dat kunnen we zelf wel. De Fransen zeggen, nee, dat is een slecht idee. Hè, de ECB moet echt al uh, die banken gewoon uh, gaan controleren... daar toezicht uh, over krijgen. In samenwerking natuurlijk met de lokale, met de nationale mm -hmm. uh, toezichthouders. En de, de Fransen hebben twee argumenten. Zij zeggen, kijk maar naar die Cajas in Spanje. Dat waren ook lokale banken. Maar systemisch genoeg om een heel land uh, aan de rand van het uh, te brengen. En ze hebben ook een tweede argument. Ze zeggen: Kijk, de, de regeling die ze dus nu voorzien hebben, die werkt zo. dat uh, weliswaar de Europese Centrale Bank dan toezicht over al die banken krijgt. maar als je daar banken van uitzondert, hè, die kleine, uh, dan nog kan in sommige gevallen de ECB zeggen... nou, maar wij vertrouwen dat toch niet, hè, van die toezichthouder. Wij overroelen dat. En dan wordt er een veel te sterk signaal... naar de markten uitgezonden, uh, vinden mm. de banken. Want dan, dan in dat ene geval komen de markten in een kramp. Daarom mm. wil Frankrijk dat niet. Maar nu lijkt het er net op alsof ze daar eens lekker over gaan steggelen. Maar per 1 januari moet het allemaal nou, in, moeten, in, de, in de stijger staan. Laten we zo zeggen dat per 1 januari op het knopje gedrukt zou moeten kunnen worden... om het hele systeem in werking uh, ja. te zetten. En mm. dan is er nog... een? Een, een, een, een, een tweede ding, en daar gaat het nu echt over, de oneenigheid nog steeds... Um, wij hebben natuurlijk niet alleen banken in die eurozone. De Europese Unie is groter. Je hebt ook nog heel veel landen die de euro niet hebben. Maar onze banken zijn daar wel actief. Wat moeten daar met die Polen, landen gebeuren? Ja, precies. Die landen zijn nu bang als de ECB uh, toezicht krijgt op al die banken van de eurozone. en hun banken worden niet door Europa gecontroleerd. dat hun, hun banken een soort tweederangstatus krijgen. Dus bijvoorbeeld een land als Polen wil daar wel aan meedoen. Men heeft nu afgesproken, er komt binnen de ECB een soort toezichtsraad. En, uh, oh, gelukkig. In, en in die toezichtsraad. Nee, dan zit in, die, het goed. in die toezichtsraad daar komen dus vertegenwoordigers van alle eurolanden, maar ook van de landen uh, die de euro nog niet hebben, maar die wel willen deelnemen. Bijvoorbeeld de Polen. En daar wordt nog over gestecheld, over de stemverhoudingen. Eh, want het, het uh, Verenigd Koninkrijk zou ook wel willen meedoen, maar die willen niet klemgezet worden door de ECB. Nou ja, daar wordt over gestecheld. Volgende week zouden de ministers van Financiën uh, op volgende week woensdag 12 december. Uit moeten komen. Goed, Fred Stroobans, Eurobureau over de bankenunie. Weer misschien een stapje dichterbij. Onze panelleden vandaag van Klinkende Munt, Arjo van Eijst, hartelijk welkom. Fiscalist, partner bij Ernst Young Belastingadviseurs. En Marianne Thijssen van The Five Degrees, een automatiseringsbedrijf in financiële producten. Ook welkom. Uh, eventjes een korte reactie misschien op het verhaal van Fred over uh, het bankentoezicht. Marianne Thijssen. Nou, ik, ik, ik zat te luisteren en ik denk het is eigenlijk toch geweldig... dat we deze stap gemaakt hebben. Nou is een positief punt uit uh, de alle afgelopen jaren met discussies en zo. Dat er dus per 1 januari een overkoepelend banktoezicht is. Ik vind het geweldig. Ik ben het nou, een waanzinnige Is dat stap. er? Dat is de vraag. Ja, Als je het dan zo hoor. deze komt, nou, die komt. Voor mij komt die. Hm. Dus ik ik. daar dus ja, ja, heilig in. Ja, okay. en ik ben daar toch een soort heel gelukkig mee. Ik bedoel... De stappen zijn dan misschien voor ons al niet alle tijden heel zichtbaar en misschien krijgen we heel veel negativiteit voorgeschoteld als luisteraar krantenlezer. Maar eh, ik het vind dit een. wel wat? Ja, ik vind het een, een waanzinnige stap. Oh, je van Hij is er ook zo po positief. Nou, ik ben me meer zo van uh, eerst zien dan geloven. Uh, uh, zijn we nou, in het, de maupie. Uh, dus, ja. Het klinkt allemaal wel prachtig, maar uh, gaat dan die ECB straks... inderdaad dat, dat toezicht uitoefenen wat inderdaad nodig is... en gaat er dan inderdaad iets veranderen? Dat en hebben ze dan gezag ook, eigenlijk? Nou, dat is het punt. En als je dan ziet hoeveel banken ze moeten uh, controleren... hoe effectief kan dat toezicht uh, dan daadwerkelijk uh, zijn? Wat dat betreft uh, uh, dat lijkt me. Het is nu mij, ook niet effectief geweest. Nee, maar, nee, is maar, maar vaak is... Maar wat betreft denk je eigenlijk Duitsland heeft wel gelijk... om het nu maar even te beperken tot ja, de grote bank? Dat, dat zou ik denken, ja. ja. Oké. Okay. Blijf maar even zitten, Fred. We zijn nog niet uit Europa. We zijn zeker nog niet uit Europa. Uh, de Europese Commissie die gaat nu echt iets doen tegen belastingontduiking. Ze komen met een actieplan en ze willen voor eens voor altijd... dat maak ik daarvan, om het een beetje spannend te maken... Uh, willen ze een eind maken aan belastingontduiking. Uh, een collega van jou, Arjo, die heeft de hand weten te leggen... op een uitgelekt concept. En daaruit blijkt dat het voor Nederland... behoorlijk verstrekkende gevolgen heeft. Ja. In het negatieve neem ik dan gelijk aan. Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Uh, voor het Nederlandse vestigingsklimaat zou dat inderdaad wel eens negatief uit kunnen pakken. Want zet eerst even uh, ruurweg uiteen dat, uh, wat dat was ook inderdaad is. Mijn, mijn, mijn bedoeling. Uh, kijk, belasting, ik, ik spreek liever over belastingontwijking dan over belastingontduiking. En waar het dan over gaat is de discussie die je de laatste maanden... eigenlijk bijna elke week in de media terug ziet komen. Dat er heel veel multinationale bedrijven... Starbucks. Uh, precies, uh, Amazon, Google. Uh, Mick Jagger. Precies dat krijgt. die nauwelijks belasting betalen over hun buitenlandse winsten. En dat is eigenlijk overheden een doorn in het oog. En vandaar dat je de laatste tijd heel veel uh, instellingen hoort... die daartegen ageren en daar iets aan willen doen. Niet alleen belangenorganisaties, maar ook uh, nou, zoals de Europese Commissie nu. De G20 heeft aangekondigd om maatregelen te komen. De OESO heeft uh, aangekondigd om maatregelen te komen. En ook Nederland, vorige week, uh, bij de behandeling van het belastingplan... is er een motie aangenomen uh, waarin staat dat er maatregelen moeten komen... om dat nee. tegen te gaan. Maar uh, wat wil de commissie precies? Ja, nou de Europese Commissie die, uh, komt aanstaande donderdag. 6 december met een uh, uitgebreid rapport... waarin een aantal aanbevelingen staan om die belastingontwijking dan tegen te gaan. Uh, en twee van de meest in, in, het, in het oog springende maatregelen... het is dus een heel pakket aan maatregelen... maar twee van de meest in het oog springende maatregelen zijn enerzijds... dat men een zwarte lijst wil aanleggen op landenniveau... van uh, landen met wie je eigenlijk geen zaken meer mag doen. Dus met zogenaamde uh, belastingparadijzen. Uh, en dat zou ook betekenen dat... Uh, de uh, lidstaten van de Europese Unie die belastingverdragen hebben afgesloten met die belastingparadijzen, uh, die zouden die belastingverdragen moeten opzeggen. Nou, Nederland is op dit uh, vlak zo'n beetje koploper, heeft een heel uitgebreid belastingverdragen daarom... Zoals met de Cayman-eilanden, om er iets beruchts uh, te noemen, of uh, Cyprus? Ja, precies. He, dat, dat, dat, soort, dat soort landen. Maar ook minder uh, in het oog springende landen. Je kunt wel denken aan landen als Singapore en, en, en Hongkong... Ja. die toch ook uh, redelijk uh, te, te boef staan als... Uh, nou ja, belastingparadijs. is misschien niet helemaal het goede woord... maar wel, nou ja, wel met een, een gunstig erop. gunstig belastingklimaat, zoals we zeggen. Heel mooi gezegd, hè? En, uh, nou, Dat zou dan betekenen dat Nederland dus belastingverdragen... met dat soort landen moet gaan opzeggen. Want ja. dat is heel rigoureus. Uh, maar Nederland zegt wel dat we willen doen. Het nee, nou, dat, dat is, dus is een het beetje moeilijk, ja, precies. Maar niet te hard. Ja, nou dat is, dat, is, dat is inderdaad het lastige. En eigenlijk ook het ambivalente. Want enerzijds uh, roepen al die landen dat ze uh, dit tegen willen gaan. Belastingontwijking is ook hennendoor in het oog, zeker in deze tijden van crisis. Maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook proberen... zoveel mogelijk bedrijven naar zich toe te halen. Er is een voortdurende strijd om uh, het fiscale vestigingsklimaat. En ja, degene met het beste fiscale vestigingsklimaat... Ja, die trekt het meeste bedrijven aan. Ja. Dus het is eigenlijk heel ambivalent. De fiscalist Leo Stevens die zei altijd... Europees concurreren op belastingssystemen, dat is, het, dat is de dood in de pot... Nou, dat, dat klopt. En dat, dat, dat zie je. Maar het is toch een beetje moeilijk, wilde ik even Marian erbij betrekken. We hebben het er vaker met jou over gehad, Arjo. Nederland heeft best een heel gunstig vestigingsklimaat. Ja. Wij concurreren aardig, wat dat betreft. Dat zou Nederland bereid zijn en zouden ze dat moeten doen, Marjan... Eh, om te zeggen, dat geven wij op als alle andere landen van de EU dat dan ook maar doen. Dan hebben we in elk geval binnen de EU een eerlijke concurrentie. Ierland, Nederland, we moeten allemaal... Uh, um, dan het vestigingsklimaat maar ietsje minder aantrekkelijk maken, maar die is het belastingtechnisch en ook voor allemaal netjes. Ja, ik kijk, er zijn natuurlijk, ik voel dit heel erg als een excessenbeleid. Hè. Er zijn natuurlijk, en dat is al jaar en dag, hè, is dat natuurlijk zo: dat grote bedrijven die kunnen hè, van alles en nog wat gebruik maken, dus dat is een bepaalde laag. En eh, dat, dat zie je bijvoorbeeld ook in Griekenland, eh, dat al die reders, die betalen daar echt drie keer niks op ook, qua belastingen. Dat vind ik ook niet kunnen. Mm -hmm. eh, daaronder zit in mijn ogen een laag die best wel gebruik mag maken van dit soort regelingen. Eh, daar komt een heleboel eh, handel uit voort. Dat eh, kan voor ons, eh, als Nederland als de Nederland vesteringsland is natuurlijk al 30 jaar. Hoe lang eh, zijn wij dat dan niet? Sinds ik studeerde. Nou, dat ja, was al langer dat, dat geleden. Langer, inderdaad. En, ja. eh, dus dat heeft ons heel veel gebracht. Dus een een structurele wijziging hiervan heeft voor mij een, een, een niet te voorziene uh, inbreuk... in onze huidige opbouw van uh, hoe wij handel drijven, hoe wij als Nederland verdienen. Ja, daar ben ik best wel een beetje bang voor. Dat je excessen pakt, dat je zegt, hè, dat je die, die grote joekels van bedrijven... Hè, dat je daar hè, naar gaat kijken en kijken van, nou, ja jongens, dit, hier is wel een einde. Hè, maar om het helemaal leeg te halen, ja, dat is hm. volgens mij een, een, een, een draai die heel erg voorzichtig gemaakt moet worden. Ja, Arjen van Eijsden, noemen ze een contract... Wat met welk land wij zouden moeten opzeggen... waar wij veel schade van hebben? Nou, dat, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik kan niet zo snel nu een land bedenken dat uh, uh, een belastingbedrag heeft met Nederland... dat we dan op zouden moeten zeggen. Ten meer ook omdat niet precies duidelijk is... wat de criteria zijn om op die zwarte lijst uh, te komen. Maar ik noemde al landen als uh, Hongkong en Singapore. en ja. uh, Dat soort Aziatische landen uh, met gunstige uh, belastingregimes... Ja, daar, die, die lopen wel uh, gevaar. Hm. Uh, daar Zij of al wij, als wij uh, dat opzeggen, dat contract? Nou, beide, beide lijkt mij... Hm. Maar kan eigenlijk de, uh, Europa wel van een land als Nederland vragen... om die verdragen die Nederland gewoon heeft, om die op te zeggen? Ja, kunnen dat, ze dat eigenlijk eisen? Nee, dat is een heel goed punt. Dat kunnen ze niet. Alleen wat je natuurlijk steeds meer gaat zien... is dat uh, grote lidstaten uh, uh, zo'n druk op Nederland uitoefenen... of op andere kleinere lidstaten... dat ze onder die druk toch bezwijken... en uiteindelijk moeten besluiten om die verdragen op te zeggen. Heel even aan Fred vragen. Fred Slobans, onze uh, Europa-kenner... Zo'n plan, zo'n echt groot actieplan... wat heel veelomvattend is uh, uh, van de Europese Commissie... heeft dat enige kans van slagen? Nou. Als je hoort dat nu al zo'n trouw uh, uh, lid als Nederland... daar allerlei verschrikkelijke, ellendige scenario's ziet opdoemen. Nou, maar zo doet de Commissie dat altijd. Ze dus komen eerst uh, met een soort intentieverklaring van dat willen we doen... Maar alvorens dat dan in wetgeving terechtkomt... Dan, uh, dan moet er nog wel heel veel gebeuren. Maar ik, ik, ik ga akkoord dat inderdaad, het inderdaad zijn grote landen... die meestal het voortouw nemen. Hè. Met Zwitserland is dat gebeurd door de Verenigde Staten. De op een bepaald moment gingen dreigen om banklicenties in te trekken... als ze de, de rekeningen niet openden van uh, rijke Amerikanen die hun belasting in Amerika niet betaalden. Onmiddellijk gevolgd zijn Duitsland en Frankrijk. Die, die, die, die, die controleren bijvoorbeeld op treinen naar, uh, naar Zurich... Uh, of mensen, uh, ik weet niet, niet meer, dan 10.000 euro op zak hebben. Um, het het, het, het voortouw wordt echt door grote landen genomen. En die voeren natuurlijk de druk op. En er is natuurlijk wel binnen de Europese Unie nu een beetje het gevoel... kijk, uh, de, de economische verschil tussen de landen zijn te groot. Het fiscale beleid, zeg maar begrotingsbeleid, is, is te groot. We moeten dat allemaal samenbrengen. En dan kom je toch ook onmiddellijk bij de inkomsten... Hè, dat uh, uh, bij heel veel landen dat er misschien aan de inkomstenkant onevenwichten zijn. Dus als alles integreert en dat je de verschillen kleiner maakt... dan kom je natuurlijk ook uh, bij die fiscaliteit uit. En er is geen ontkomen aan, maar nogmaals... Uh, tussen een intentieverklaring van de Europese Commissie en wetgeving... daar zit nog een zee van verschil tussen. Ja. Ayo. Ja, nee, dat is absoluut waar. Het, uh... Maar er is geen ontkomen aan, zei Fred ook. Nou, dat denk ik ook. We, we, we gaan de komende tijd, en ik denk dat die ontwikkelingen heel snel gaan... gaan we heel veel zien. De G20 heeft al aangekondigd op de eerstvolgende vergadering... met concrete maatregelen te komen. Dat is breder al dan, uh, dan Europa natuurlijk. Ja. Uh, er zullen ook op nationaal niveau heel veel maatregelen genomen gaan worden... om dit uh, tegen te gaan. En ik denk wat dat betreft dat bedrijven hun, barst, uh, hun, borst. Uh, hun borst nat moeten maken... Um, en dat zij zich ook heel erg bewust moeten zijn van de reputatierisico's die zij uh, leiden. verdienmodel voor jullie? meer. Uh, ik hoop het. Voor de het. adviseurs. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar in zit tot slot. Het zou wel eens zo kunnen zijn als Nederland zo'n gunstig belastingklimaat heeft... dat andere landen hun, hun verdragen met ons moeten opzeggen. Ja. Dan zijn we er recht aan. Ja, dan... Uh... Als je als de andere kant ja, doet, dan, dan zijn we weer los. Dan de, uiteindelijk hetzelfde... Dus je hebt niks meer. Dus moeten wij van alles gaan reorganiseren. Dus, ah, ja. Arjo, nou, dat, dat is, is een, een heel leuk punt, Ger. Omdat Nederland natuurlijk uh, eigenlijk al sinds een jaar ja. ongeveer... als belastingparadijs wordt aangemerkt. He, op een gegeven moment ook door Obama mm -hmm. uh, ja. uh, vorig is jaar. Is niet zo, hè, Arjo? Nee, dat is nee. natuurlijk heel snel toen weer, weer ingetrokken. Ja. Daar lopen de meningen uh, overigens uh, uiteen. Volgens de internationale standaard is Nederland geen belastingparadijs. Maar ik weet dat er heel veel landen zijn die er anders over denken. Hmm. Ja. Laten we naar uh, het laatste, volgende onderwerp gaan. Oh, het laatste weet ik nog helemaal niet, volgende onderwerp. Laten we het eens even gaan hebben over uh, voorbeelden hoe het niet moet. Qua toezichthouding. Qua toezichthouding. In Amarantis, failliete scholenkoepel. Vestia, woningcorporatie, die uh, ook door financieel wanbeleid... geheel en al uh, uh, te gronden is gericht, mag je wel zeggen. Dan gaat het weer over die derivaten, Marianne Thijssen. Ja. Nog even maar één, één, in één korte zin wat het ook al is. En laten we daarna gaan hebben over hoe daar toezicht op gehouden zou kunnen worden. Ja, een derivaat is een afgeleide eigenlijk. Dus je, je, het kan een soort verzekering zijn. He, zo, zo wordt dat nu gebruikt. Dus je krijgt bijvoorbeeld een lening in een uh, variabel. Maar dat wil je niet, want je bent prudent he, als bedrijf. En je zegt, ik wil een vaste rente. Dan weet ik tenminste wat ik he, heb. En dat is he, Want die variabele die kan schommelen uh, per maand, bij wijze van spreken. Dus dan uh, sluit je een swap af. En dat is een derivaat. En daardoor maak ik het zo dat ik een vaste rente betaal... en de ander voor mij dus de uh, variabele rente. Dat Precies. klinkt dus heel goed. He, dus dat is, dat, uh, dat is uh, heel mooi. Tenzij er iets anders gebeurt dan dat waar je je voor verzekerd hebt daarmee. Ja, dus als je bijvoorbeeld... En, en, dat heeft ook een looptijden. Dus uh, dit soort derivaten. En als, maar als je dus het onderliggende goed wat daar zit... onroerend goed dus vaak, hè, want dat is bij een lening. Uh, als je dat onroerend goed verkoopt... dan zit je nog wel met je, uh, met je derivaat... Ja. En, uh, dus het is goed, maar het heeft een keerzijde. Het heeft een, een andere kant. Vaak wat je weer ziet, is dat mensen uh, dan weer denken, ik kan daar geld mee verdienen. Dus die nemen weer een swap op een swap. Ja, die gaan uh, of een optie op een daarom. swap. Ja, en dan denken we, nou dat is, dat is allemaal lekker, maar dat valt dus allemaal. Uh, dus dan ga je dus echt de, de, de, de, de, de risico's nemen van renteschommelingen. Uh, en dan ben je af eigenlijk van je verzekering. Terwijl je verzekering goed is, ja. zolang je het onderliggende pand nog hebt. Maar ja, ja. Dus zoals je het nu al vertelt, is het meteen alweer dat iedereen zegt, wacht even, het is goed, maar het kan ook misgaan. Ja. Nou, dan, dan, dan is iedereen al meteen in zak en as van... Omdat er gelijk misbruik van gemaakt ja. wordt. En, en Arjo, en daar zijn nou toezichthouders voor, maar ook accountants, uh, ja. uh, en, en die hebben bij Amaranthus of niet zitten opletten, of die hebben gewoon het meegespeeld. Want die hebben Amaranthus dingen laten doen die vo volkomen on onverantwoord waren. Ja. Nou ja, ik, ik moest er straks wel even lachen over het schuiven van het toezicht... van de nationale banken naar de, de ECB. En dan gaat het ook over toezicht. Ligt hier ook een mooie Europese taak? Nou ja, dat, <laughs> weet, dat weet ik niet. Maar je ziet dus wel he, dat uh, je toezicht is mooi... maar het moet uiteindelijk wel effectief blijken te zijn. Het moet wel, moet wel werken. Het moet dat wel daadwerkelijk toezicht uitgeoefend worden. Mm -hmm. En je ziet dus bij Amarantis dat op verschillende niveaus... dat toezicht gefaald heeft. Althans, als je het rapport uh, moet uh, geloven. Um, en uh, ja, als je, dat dan, dat, als je dan leest hoeveel partijen er eigenlijk bij betrokken zijn en een toezichtsfunctie hebben mm. in enige lei, uh, mate, ja dan, ver, dan verbaas je daar enorm over van hoe kunnen nou al die partijen uiteindelijk toch uh, misgekleund hebben. Maar dat is dan een vraag en dat betekent dat, jij weet <coughs> alles van financiële producten? is het gewoon gebrek aan kennis van al ja. die ingewikkelde producten. De mensen gewoon echt van hun gezond eigenlijk niet weten... waar ze ja of nee tegen zijn. Nou, het, het begint bij de bank. Hè. Dus de bank heeft de verplichting om eh, na te gaan... als ze dit soort eh, producten verkopen. Of je met een professionele belegger hè, te maken hebt... of een niet-professionele belegger. Eh, daar moeten ze dus een, daar heb je een papier voor. En dat moet je ondertekenen als jij vindt... dat je een professionele belegger bent. Dus als je dat niet hebt, dan ben je een niet-professionele belegger. Daar heeft de bank rekening mee te houden, dat is één. Vind ik echt een serieuze... De zorgplicht uh, is. Zorgplicht van de bank. Van de bank. Ja. Je moet je voorstellen dat uh, uh, zo'n school is een school... en die heeft leerlingen en je moet zorgen dat er onderwijs is. Daar zit niet een meneer die uh, dagelijks met beleggingen te maken heeft. Absoluut niet. Dus je mag als bank, vind ik, per definitie niet aannemen... dat daar een professionele belegger zit. Dus, dus ten alle tijde heb je die zorgplicht. Nou ja, dan heb je natuurlijk de Raad van Toezicht... en de Raad van bestuur itself. He, die, die moeten daar ook iets mee. De Raad van Toezicht die, uh, uh, moet varen natuurlijk op wat uh, he, ze in de uh, rapporten lezen... en uh, van de accountant in hun accountantsverklaring. Ik vind dat de accountant heeft een meldingsplicht heeft. Die hoeft niet te zeggen van... Uh, die mag zeggen, ik vind dit een, een, een, een niet juist genomen product. Daar hadden jullie misschien beter over na moeten denken. Maar ze zijn niet verantwoordelijk daarvoor. Ja, dat wilde ook nog even duidelijk. Een accountant kan dus zeggen: wat heb je doorgehandeld? Maar als moet dat zeggen, ja. zelfs, Arjo. Maar als verder die hele jaarrekening klopt, zet je daar je handtekening ja, en onder. Was, ook al ben je het niet eens. Na, het nou, beleid. Wat ik, nou wat ik hier begrijp, was dat ook inderdaad het geval. Hè? Dus in die zin valt de betreffende accountant ook weinig te verwijten. Uh, wat, wat ik begrijp is dat ze nu verweten worden... dat ze hun adviesfunctie niet serieus mm. genomen hebben. Dat ze dus iets hadden moeten zeggen over het uh, risicoprofiel. Mm. Ja, ik, kan het niet helemaal, ik kan niet helemaal beoordelen... of dat inderdaad tot de, de verplichtingen van een accountant uh, uh, behoort. Of dat dit meer wenselijk uh, recht is, om het zo te zeggen. Mm. Um, nou, je bediscussieert, vind ik... Als, bijvoorbeeld in de audit committee van een raad van toezicht... bediscussieer je samen met de accountant... Hè, uh, het rapport wat zij maken met daarbij hun toelichting. Ja. Dus je hebt het jaar en, en zij geven dan een toelichting erop. Daar hoort dit in opgenomen te worden. Weet, jullie hebben een derivaat. Weet uh, uh, wat dat betekent. Uh, en als je, mij, als je het aan mij vraagt... dan hadden jullie dit niet moeten doen. Of wel moeten doen, of dek het in, of verkoop het. Ja. Uh, dat zijn allemaal opties die besproken kunnen worden. De Raad van Toezicht heeft misschien daar wel... Vind, uh, een, een, een initiërende fase ook in. Als je het weet, uh, heb dat iedere keer op tafel. Uh, maar laat het, het, het, het wordt nu... Het gaat voor. Het is niet de core van een. Ik praat er niet goed nee, hoor. Van een school. Van een school. Ja. Nee, maar het zijn ook mannen die vinden het leuk om mee te spelen. met, met de grote financiële jongens. Met dikke auto's. Niet doen. <laughs> niet doen. Nou ja, nee, dan, echt. Niet doen. Ik, ik ben zelf ook voorzitter van een uh, schoolbestuur. Uh, met een, een behoorlijke toezichthoudende functie. En wat ik dus zelf niet begrijp. als ik gewoon naar eigen. ga kijken naar onze eigen financiën. Dat is een basisschool. Dus dat is allemaal veel. veel. veel, veel beperkter dan, uh, dan, dan, dan hier. Maar dan je, je weet toch dat je dus geen uh, financiële risico's uh, mo moet uh, uh, lopen. Dat probeer je toch zoveel mogelijk te ver, ver, ver, ver, vermijden. Dus volgens mij heeft het bestuur zelf ook zitten slapen. Je kan natuurlijk naar allerlei toezichthoudende organen ver, ver, ver, verwijzen en naar de, de, de, de bank. Maar als school heb je zelf ook gewoon de plicht om heel prudent te Ja, maar het was natuurlijk even de vraag, als er zoveel mensen, wat je ook zelf zei, bij betrokken zijn, hoe kan het dat niemand iets opgemerkt heeft of gezegd heeft? En daarom dat Marianne Schets begint bij de bank. Ja, die een zorgplicht nee, heeft. En bedoven, ja. Ja. Ja. Dus ze zijn er wel allemaal bij betrokken. Ja. Wie nou de definitieve schuld heeft, het is een piramide van schuld. Ja. Precies. Zou dit een schokeffect door, de, door deze wereld hebben, uh, kunnen bewerkstelligen. Ja, deze, dat, dat, dat deze denk deze ik, ik wel. Ja. Ja. En ik denk dat we nog veel meer van dit soort dingen gaan, uh, gaan zien, ja. helaas. Voorbeelden, bedoel je? Ja, voorbeelden. Ja. Ja, ja. Ja, dit zijn nu onderwijsinstellingen. We hebben de woningbouwcorporaties gezien. En we gaan we maar nu we krijgen? Gaan... Doe ze de... een voorspelling. Pff, dat vind ik, uh, in voorspellen ben ik altijd erg, laf, uh, erg slecht. Maar we, we gaan nog meer uh, voorbeelden zien. Dat is, mijn, dat is wel mijn voorspelling. Okay. Ja. Uh, je ziet natuurlijk ah, ja. nu, het gaat slechter overal. Dus dit soort dingen komen nu bovendrijven. Mm. Uh, en, uh, dus dat zal de komende twee jaar gaan we nog allemaal van dit soort... Wat een vooruitzicht. Ja. Marianne Thijssen, dankjewel. En Arjo van Eijsten ook, hartelijk bedankt. Klinkende munt was dit voor vandaag en ook het einde van de villa. We zijn er morgen weer vanaf half vier. Zometeen na half vijf het Radio en Journaal met Lucela Carrasso. Goedemiddag, we praten met Aleid Wolfsen. Uh, na zessen waarschijnlijk de burgemeester van Utrecht... die excuses maakte aan de bewoners van Kanalen Eiland... Uh, waar veel misging precies vanwege de asbest... En uh, wisten jullie dat Groningen, dat er wordt gedacht over een kabelbaan boven de stad? Nee, nou ja, zeg. <laughs> nou, er zijn serieus plannen voor ambtenaren. Of we gaan daar deze dingen mee aan de slag. En we gaan graag horen wat de functie van die kabelbaan precies gaat zijn. Dat na het uh, nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij een aanval op een school in de Syrische hoofdstad Damascus zijn volgens de staatstelevisie zeker 29 scholieren gedood... en ook een leraar kwam om het leven. Volgens de Syrische staatszender... vuurden opstandelingen mortiergranaten af op de school. En de directeur en oud-directeur van energiebeheerder Rendo in Meppel zijn aangehouden. Volgens de FIOD hebben ze de opbrengst van de verkoop van een energiecentrale in Steenwijk... naar hun privérekening doorgesluist. Rendo zou daarbij voor miljoenen zijn opgelicht... Tot zover zo de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste files staan in de regio Rotterdam. De langste files die zien we op de A10-zuid richting Amersfoort... bij de afrit Rai, 7 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Plein, 10 kilometer. Nederland wordt duurzamer. Maar merken we daar economisch iets van?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 Goedemiddag. Sprakeloos of er de mond van vol reacties op de gewelddadige dood van de grensrechter uit Almere. Om vijf uur ligt de Voetbalbond het besluit toe om dit week einde het amateurprogramma te schrappen. We zijn bij de KNVB in Zeist en hier te gast is Johan Dollekamp. Dat is de voorzitter van de Landelijke Scheidsrechtervereniging. De Eerste Kamer debatteert over de kabinetsplannen. Niet onbelangrijk omdat de coalitie VVD, PVDA in de Senaat natuurlijk geen meerderheid heeft. En waardevolle pakketjes, bezorgd door PostNL... tenminste, dat is de bedoeling, bezorgd door PostNL... komen te vaak niet aan, zeggen juweliers. Die maken zich daar zorgen over, want ja, wat als zelfs aangetekende post verdwijnt? Dat en nog meer in het Radio 1 Journaal. En wij zijn er tot half zeven vanavond. De dood van een mishandelde grensrechter in Almere heeft veel indruk gemaakt in de amateurvoetbalwereld. Veel clubs wilden het komend week -einde niet spelen. En de KNVB heeft die wens gehonoreerd. Alle amateurwedstrijden worden afgelast. En in het betaald voetbal wordt één minuut stilte gehouden. Straks om vijf uur geeft de voetbalbond een persconferentie. Jeroen de Jager bij de KNVB in Zeist. Waarom heeft de bond hiertoe besloten, Jeroen? Nou, de Bond heeft vanochtend een gesprek gehad bij uh, Buitenboers in Almere... met de voorzitter daar, Marcel Oost... En uh, Marcel Oost is vervolgens naar de familie gegaan van uh, Richard Nieuwe, Nieuwehuis, de overleden grensrechter. En in overleg met die partijen is uiteindelijk tot deze maatregel uh, gekomen. Ze zullen waarschijnlijk alle opties hebben afgetast. En uh, in samenspraak dus met de familie en uh, buitenboers deze maatregelen. Uh, er zat, zit er nog eentje bij, want we hebben het betaald voetbal gaat dus wel gewoon door. Daar zal één minuut stilte worden betracht. En er zal daar ook uh, gespeeld worden met uh, rouwbanden om uh, de grensrechter te, over de overleden grensrechter te Gedenken. Je was in Almere vanmiddag, je bent nu een Zeist, Je hebt al reacties vernomen van mensen hoe die hier daar tegenaan kijken. Ja, uh, bijvoorbeeld hier op het terrein uh, gesproken met uh, mensen die training geven aan die uh, pupillen, aan, aan jongeren in het amateurvoetbal. En die zeggen, ja, eigenlijk hadden wij uh, best graag gewoon gevoetbald, maar dan wel met een minuut stilte. Want dan waren we allemaal bij elkaar geweest. En dan hadden we, hadden we met onze pupillen kunnen praten over het overlijden van deze grensrechter. En uh, ja, daar toch uh, wat meer uitleg bij kunnen geven. Nu zitten al die voetballers, voetballertjes, die zitten aanstaand weekend gewoon thuis. Uh, omdat alle wedstrijden zijn afgelast. Ja, en dan wordt er dus ook niet over gepraat. Dus je kunt je afvragen uh, of dit de maatregel, de meest geëigende ge maatregel is. En dat is een vraag die uh, ik direct ook, uh, in ieder geval tijdens deze persconferentie... die om vijf uur begint, uh, ja, zal vragen om te kijken of ze dat overwogen hebben. Want als ik even meedenk, Jeroen, dan kunnen voetbalclubs natuurlijk wel iets organiseren voor de voetballertjes. Ik bedoel misschien geen wedstrijd, maar misschien wel bijeenkomsten. Ja, precies. Uh, en de vraag is of de KNVB daaraan heeft gedacht... en of ze de voetbalclubs dus oproept om wel degelijk bij elkaar te komen. En het lijkt er nu toch op dat de wedstrijden zijn afgelast... en dat uh, alle voetballers uh, thuis blijven het komend week We zien reacties, Jeroen, vanuit echt alle geledingen van de voetbalbond... van de FIFA is een reactie gekomen, ook uh, vanuit justitie. Minister Opstelten heeft gereageerd. Wat heeft hij gezegd? Ja, uh, minister Opstelten van uh, Justitie van Veiligheid uh, heeft uh, gezegd... deze uh, verdachten, deze drie verdachten die nu zijn opgepakt... die moeten hard worden aangepakt. Dat is een geluid uh, vanuit de politiek waarvan achteraf altijd alweer gezegd wordt... dat kan een politicus niet zeggen, want dat is de rechter die er uiteindelijk over gaat... en niet de minister. Uh, maar hij zegt ook, en dat is nog interessanter vind ik zelf... Uh, de KNVB moet dat wat er gebeurd is niet wegredeneren... en niet als een incident zien. Dit staat niet op op zichzelf zegt op stelte, er is meer aan de hand. En dat is toch wel een heel duidelijk signaal wat hij aan de KNVB geeft. En waar uh, ja, de KNVB toch het zijne uh, mee zal moeten doen. Genoeg stof voor discussie straks bij die persconferentie. Die begint om vijf uur, daar zijn we natuurlijk bij, direct na het nieuws. Um, uh, de drie jongens, vijf, twee van vijftien, één van zestien zitten nog steeds vast. Ze worden verdacht van uh, doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging. Het was een hele toestand afgelopen zomer in Kanaleneiland, eiland Utrecht. Uh, daar werden 175 woningen ontruimd. Uh, een groot deel van de wijk werd ook afgesloten. Nou, dat allemaal achteraf beziend was het buiten proportie... en ook onnodig belastend voor de bewoners. Dat zijn de conclusies uh, van een onderzoek naar de asbestvondst. En dat onderzoek is vandaag gepresenteerd. Verslaggever Josephine Trehi praat hierover met Geert Jansen. Hij is een van die onderzoekers. Het allerbelangrijkste is toch hoe ga je met mensen om die, uh, die in, een, in, in een situatie terechtkomen waar asbest gevonden wordt. Hè? Want je merkt dat mensen heel gauw ongerust worden. Als het woord asbest valt, dan gebeurt er eigenlijk al van alles. En dat, je weet niet wat er gebeurt. Je hebt de meest vreselijke effecten gezien. Ook in allerlei verslagen van mensen die veel betrokken zijn geweest bij asbest. En daar word je dus erg angstig van is de ervaring. Dus je moet nummer één heel erg goed Communiceren met inwoners van zo'n gebied. En dat is niet goed gegaan? Is niet goed. Waarom is dat niet goed gegaan? Er was geen voldoende communicatie op momenten dat het nodig was. Dat begon al bij de eerste asbestsaneringsoperatie in de week voorafgaand aan die zondag. Toen was er al van alles aan de hand. En bewoners wisten helemaal nog niet wat er aan de hand was. Toen werd er al het materiaal gevonden op dinsdag. Toen werd er toch nog doorgewerkt. En op woensdag gingen de mensen in de witte pakken weg. Maar de bewoners wisten helemaal niet waarom ze er waren en waarom ze weggingen. Nee, mensen hadden de hangen en de ramen die open staan? dus in die zin van niets. Dus dat was heel erg voor die, voor, voor die inwoners heel erg verontrustend. Want dat lag aan Mitros, de woningcorporatie. Mitros was op dat moment verantwoordelijk voor communicatie en alles wat met samen hadden. Dan kreeg je de crisissituatie situatie zelf, en die 22 juli dan wordt er ook niets gecommuniceerd met de bewoners. Nou heb je natuurlijk bij een acuut ingrijpen, dan moet er meteen gehandeld worden. Maar dan nog moet je heel snel met inwoners en bewoners communiceren over waarom het zo is. Nou, in dit geval is er bijna de hele middag niet gecommuniceerd... terwijl die bewoners alles op zich af hebben zien komen. Was de ontruiming van al die woningen uiteindelijk wel terecht? Stikformeel formeel was het niet nodig geweest als je kijkt naar de gezondheidsrisico's... op basis van de normen, maar dan nog omdat je dat op dat moment niet weet, is het wel verstandig om te acteren, om iets te doen. Dus dat is wel gebeurd, maar er is gewoon veel te veel gedaan. Te snel? Dus te snel, te grote gebieden en te veel ontruimd. En dan ook nog met hekken en werken bij. Maar die 300 mensen, dat had niet gehoeven? Die, niet die 300. Maar we hebben wel gezegd, het is wel begrijpelijk dat je als je het niet weet... dat je dan toch voorzorgsmaatregelen neemt. Want dat is ook jouw zorgplicht die je als gemeente hebt. Alleen dan moet je wel heel snel zorgen dat je de feiten in de vingers krijgt... om iets te kunnen uh, veranderen of niet veranderen. Nou, dat laatste is niet voldoende gebeurd. En wie is nou uiteindelijk de schuldige van dit hele verhaal? De commissie spreekt niet over schuld of onschuld. De commissie spreekt alleen over wie is verantwoordelijk voor waar het op een aantal treinen misgegaan is. Het is misgegaan omdat de communicatie bij gemeente en veiligheidsregio... niet goed heeft gefunctioneerd en niet tijdig heeft gefunctioneerd. Het is bij Mitros niet goed gegaan in het periode daar afgaand... En Mitros was ook daarna niet goed toegerust om de communicatie voor zijn rekening te kunnen nemen. Zo kun je eigenlijk zeggen dat er op heel veel fronten op verschillende momenten altijd net iets fout gegaan is. En er is net niet iets gecorrigeerd. Dat is het probleem geweest. U doet ook aanbevelingen. U zegt de asbestbranche moet op de schop. Ja, wij zeggen dat de asbestbranche goed onderzocht moet worden. En dat gekeken moet worden of de manier waarop het nu geregeld is. Inclusief het toezicht wat men zelf op de andere partijen houdt. Of dat wel goed is. Wij denken van niet, anders hadden we niet gezegd. Wij denken in de komende periode is er zoveel, sprake zal van renovaties van panden zijn, zeker van corporaties. En er zal nog zoveel asbest gevonden worden. En er gaat zoveel geld in om dat je er goed aan doet, ook als Rijksoverheid, als wetgever. Om het gewoon beter te regelen en een veel duidelijker onderscheid te maken tussen degene die toezicht houdt en degene die het werk uitvoert. Dat was Geert Jansen, dus een van de onderzoekers naar de asbestzaak in Utrecht. Later deze uitzending een gesprek met de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. Als het kabinet Rutte twee verstandig is, dan luistert ze goed naar de Eerste Kamer. Dat is de boodschap van de oppositiepartijen in de Senaat. Vandaag debatteert de Eerste Kamer met het kabinet over het regeerakkoord. Margreet Boer in Den Haag zijn de senatoren erg hard voor de premier in zijn kabinet. Nou, je ziet duidelijk dat de partijen laten merken dat deze vvd pvda de regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dus ze zullen hun hand moeten ophouden bij één of meer andere partijen. En je merkt dus vandaag dat die oppositiepartijen hun posities duidelijk maken en aangeven van kabinet, als je niet naar ons luistert... dan loop je toch in de Eerste Kamer tegen een muur aan... en dan gaan je plannen en wetten niet door. En het kabinet komt niet één zetel tekort... zoals tijdens het vorige kabinet. Hè, want toen konden ze nog leunen op het ene zeteltje van de SGP. Maar ze komen nu acht zetels tekort. Dus de Eerste Kamer die maakte vandaag wel duidelijk... Rutte reed je niet te snel te rijk. En hij uh, regeert natuurlijk met de PvdA. Wat zal dan zijn strategie worden? Dat hij voor het ene bij de SP gaat kijken voor steun... en bij de andere plannen die misschien iets meer van de VVD uh, komen bij het CDA. Hoe gaat hij dat doen? Nou ja, dat is de, dat is de vraag. Hè, uh, of de partij zich hier ook voor laten gebruiken. En voor de VVD is het weer niet zo verstandig om vaak bij de SP aan te kloppen. Want ja, het is een kabinet met de Partij van de Arbeid. Dus dat geeft voor de Liberalen weer een uh, beeld dat er een heel erg links kabinet is... als je steeds op de SP moet steunen in de Eerste Kamer. De kans bestaat dus wel dat het kabinet vaak naar het CDA zal kijken. Uh, en het CDA, dat waarschuwde vandaag al. Want bij het CDA houden ze niet zoveel van al die nivelleringsplannen van dit kabinet. En volgens de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Elko Brinkman, komt het kabinet met veel te veel lastenverzwaringen, uh, gejojo met kindregelingen, belastingen die omhoog gaan, allemaal maatregelen die vooral de middeninkomens treffen. Waarom rekent het kabinet een anderhalf keer modaal werkende of een tweeverdienende modaal met twee kinderen tot de rijke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 Ja, dat is dus vast de waarschuwing van het CDA. Zij tekenen niet zomaar bij het kruisje. En dan de SP, ja, die heeft ook aangegeven best te willen meedenken. Bijvoorbeeld als het gaat om verhoging van de belastingen... of verlaging van de hypotheekrenteaftrek. Maar ook de SP zegt, dat moet er wel wat bijgeschaafd worden. Want voor wat hoort wat, vindt ook Tini Cox. Het aardige is wel, meneer de minister-president... dat nadat een wet nu in de Tweede Kamer is aangenomen... het hier nooit een gelopen race zal zijn. Dat maakt alleen maar dat er hier meer leven in de brouwerij komt. En daar zijn we allemaal uh, goed mee. Dus in het eer gebrind. Een ongeluk is gauw gebeurd, maar je kan het ook voorkomen. Ja, je kunt het dus voorkomen. Dus zegt Cox, als je wet in de Eerste Kamer wilt aangenomen hebben, vergeet dan niet om eerst met ons te komen praten en ons tegemoet te komen, ook, want anders gebeuren er dus ongelukken. Nou ja, duidelijk is dat de Eerste Kamer vandaag dus best wel een beetje op de trom aan het roffelen is. We weten hoe de PVV denkt over dit kabinet in de Tweede Kamer. Geen steun voor Rutte en, uh, en, en het kabinet. Geldt dat ook voor de Eerste Kamer? Ja, dat was uh, precies hetzelfde. Want uh, diende de PVV in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen in. Nou, dat dachten ze, dat kunnen wij in de Eerste Kamer ook. Dus vanochtend diende de PVV-fractie in de Eerste Kamer... ook een motie van wantrouwen in tegen het hele kabinet. En dat is wel bijzonder, want ja, zulke stevige politieke moties... Ja, daar doen ze niet zo vaak aan hier in de Eerste Kamer. Maar de PVV deed dat dus wel en zegt de fractievoorzitter van de PVV... ja, dit regeerakkoord is niet rechtsstatelijk genoeg. Er zitten zelfs ex-krakers in het kabinet, volgens De Graaf. Nou ja, al met al voldoende reden om geen vertrouwen te hebben in Rutte 2. Hoe kan deze Kamer ook maar de geringste geloofwaardigheid hechten... aan een verklaring die door deze minister-president hier zal worden afgelegd? Vandaag zegt hij dit, morgen dat. De leden van de fractie van de Partij voor de Vrijheid zijn van mening dat door deze regering de belangen van het Nederlandse volk winnens en wetens worden geschaad, dat de rechtsstaat onder deze regering geweld aangedaan wordt en dat de soevereiniteit en de democratie worden uitgehold. En om die reden, en hiermee besluit ik ook mijn betoog, dien ik namens mijn fractie een motie in waarin wij het vertrouwen in deze regering opzeggen. Ja, en dat is een unicum, want het is de allereerste keer dat in de Eerste Kamer een motie van wantrouwen is ingediend tegen een heel kabinet. Maar goed, het is meteen ook wel een kansloze motie. En dan voor de volledigheid, Margreet, ook nog even de regeringspartijen. Bij de eerste versie van het regeerakkoord kwam de VVD-fractie in de Eerste Kamer in beweging. Loek Hermans toen met kritiek op de plannen. Uh, hoe, hoe is dat nu na die aanpassing? jij hebt het dan over de aanpassing met de zorgpremie? Precies, precies. Ja, nou ja, dat is van de banen, dus daar gaat het allemaal uh, nu uh, prima mee. Maar over het algemeen zie je wel dat de PvdA het nu toch het moeilijkst heeft. En ook al wel wat begint te piepen, want uh, fractievoorzitter Marleen Bart... noemde al een heel rijtje maatregelen... waar de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer wel heel veel zorgen over heeft. Dus ze sorteert al wel een beetje voor misschien op uh, wat mogelijke aanpassingen. Het gaat over plannen over de huursector. Daar heeft de PvdA in de Eerste Kamer het moeilijk mee van de WW, maar vooral ook de justitieparagraaf. Die ligt de Eerste Kamerfractie zwaar op de maag. En dan gaat het over het strafbaar van illegaliteit. Goed, ze roept al die vragen op. Um, ze verbindt er nog helemaal geen consequenties aan de Partij van de Arbeid. Uh, en ja, een echt antwoord komt er ook niet van... ja, wat betekent dit nu? Uh, ga je die plannen dan niet steunen, PvdA? Moet er wat aan gebeuren? Dan zegt de PvdA-fractie in de Eerste Kamer... Kijk. Deze wetsvoorstellen moeten we eerst nog allemaal gaan zien. Dat wachten we rustig af. En dan kijken we of wij daar ook onze stem aan kunnen geven. De stemmen uit de Eerste Kamer. Margreet Boer, dankjewel. De Verenigde Naties maken zich zorgen over de Iraanse Nasrin Soutoudeh. Zij kreeg in oktober de Sakharov-prijs. Is nu al zeven weken in hongerstaking. Vanmiddag zit Wijnand Zwaar bij de AWB voor de verkeersinformatie. Wijnand, goedemiddag. Goedemiddag. We zien een normale avondspits tot nu toe. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam alweer 13 kilometer... voorknopend Kleinpolderplein. En op de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein... zelfs 18 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Sportkoepel NOC-NSS heeft bepaald welke sportbonden de komende jaren geld krijgen en welke niet. Want er komt een nieuwe Olympische cyclus aan, dus moet het geld verdeeld worden. Prioriteiten worden er gesteld. Steven Dalenbout, jij was vanmiddag bij de presentatie van uh, nou ja, die nieuwe plannen zullen we maar zeggen, de financiering. Uh, wie is de gelukkige? Nou, de, de gelukkige, dat, dat is een aardig lijstje hoor, de gelukkige bonden. Maar de, de bond die er uh, het meest uitstringt is de zwembond. Het zwemmen uh, gaat er 63% op vooruit. Ik kreeg het de afgelopen vier jaar gemiddeld uh, ruim een miljoen. ...en uh, komen nu op 1,7 miljoen in 2013 uit. Ook okay, het judo gaat uh, vooruit naar anderhalf miljoen... ...van 1,1 miljoen ruim 1,1 miljoen. Uh, maar er zijn ook heel veel bonden die hebben moeten inleveren. Bijvoorbeeld het wielrennen levert in. Uh, nou is die bond wel opgeknipt per onderdeel... ...dus in uh, het wegwielrennen, het baanwielrennen. Maar goed, als je bijvoorbeeld naar het wegwielrennen kijkt... ...dan gaan de dames nu 250.000 euro krijgen in 2013... ...en de heren wegrenners krijgen 50.000 euro nog maar... Um, en ja, wat toch wel de grootste verliezer van de dag, uh, zo zou je het kunnen noemen, uh, is, is het uh, badminton. De badmintonbond kreeg altijd nog uh, gemiddeld een half miljoen de afgelopen vier jaar. Maar gaat nu naar nul. Uh, nul euro dus voor de badmintonbond qua topsport dan in uh, 2013. En ook uh, tot sommige de atletiekbond. Ook daar is het dus uh, opgeknipt in onderdelen. Maar de middellange afstanden en de hoorden uh, en het springen en het werpen gaan daar ook uh, uh, ver achteruit terug. Naar nul. Ja, ik zei al, er komt een nieuwe Olympische cyclus aan. Maar waarom worden die budgetten eigenlijk om, om de vier jaar of om de paar jaar opnieuw toegewezen? Nou ja, het blijft natuurlijk altijd goed om, uh, om te kijken waar het geld heen gaat en of het geld dan wel uh, goed besteed wordt. Je zou uh, simpelweg, gezegd, uh, simpelweg zou je kunnen zeggen dat uh, NOC en NSF niet altijd uh, evenveel vertrouwen had in, uh, in uh, de bonden waar het geld naartoe ging. En uh, ja, Ze hebben dus nu een nieuwe afweging willen maken. Um, heel erg gericht op het, uh, het topsport uh, en op het presteren. Dus presteren op de Olympische Spelen. Uh, daarbij hebben ze dus zogenaamde programma's uh, um, ge gebruikt. Dus het gaat niet alleen over bonden, maar het gaat ook over programma's. Dus programma's van bonden. Zoals ik al zei, bij het wielrennen zou dat bijvoorbeeld dan uh, van de kunnen zijn, dat zou een programma kunnen zijn. Um, er waren 180 programma's, die zat, dat is dus nu teruggeschroefd naar 55 in 2013... Uh, er waren 58 bonden in deze regeling. En dat is nu teruggeschroefd naar 33. Er was een pot van 39 miljoen euro om uh, te verdelen. Nou heeft noc en NSF gezegd, allemaal, alle bonden, allemaal een plan schrijven voor die zogenaamde programma's. Dat hebben die bonden gedaan. Hele dikke rapporten met uh, allerlei uh, ja, gegevens erin over wat zij denken dat mogelijk is. noc en NSF heeft die vervolgens uh, beoordeeld, al die investeringsplannen. En uh, technisch directeur Maurits Hendricks, die slak ik zojuist. En hij legt uit wat ze daarbij in... Hadden. Dat het uiteindelijk voor Nederland succes op moet leveren. Het is allemaal begonnen om uh, ervoor te zorgen dat uh, de Nederlandse topsport samen uh, meer succes heeft, meer op het podium staat. Topsport uh, en dan met als allerhoogste doel de Olympische Spelen. Nog beter presteren op de Olympische Spelen. Ja, dat is één van de doelen. Dat is niet het enige doel. Je moet daar meteen bij zeggen Paralympische Spelen. Daar, daar steken we ook veel geld in. En natuurlijk de niet-olympische sporten. Sporten en successen als het Nederlands baseballteam heeft gehaald. bijvoorbeeld. Ja, daar, daar blijven we ook in investeren. De bond die misschien wel uh, het meest heeft moeten slikken en weg moeten slikken vandaag... dat is waarschijnlijk de badmintonbond. Um, die hadden misschien nog wel iets gehoopt. Maar ja, dat was uh, ijdele hoop blijkt nu, want die gaan helemaal terug naar nul. Hè? Wat was uh, daarvoor de reden om uh, die bond helemaal terug te schroeven naar nul? Uiteindelijk hebben we alle bonden op dezelfde manier beoordeeld. En de aller, het allerbelangrijkste criterium is uh, de, de prestatiepotentie. Nou, dat, dat klinkt een beetje ingewikkeld, een beetje raar woord vind ik. Maar uh, waar komt dat nog neer? Ja, is er nou werkelijk zicht op successen binnen nu of maximaal vier, tot, maximaal acht jaar? Dus binnen de, de, de cyclus van nu, dat is Rio 2016 of uh, 2020. En dat uh, geloven we niet op blauwe ogen. Dus dat betekent het namen en rugnummers. Wie zijn er? de sporters. Uh, hoe oud zijn die nu? Wat voor successen halen die nu? Wat voor begeleiding zit erachter? Maar tegelijkertijd ook hoe stabiel is de topsportstructuur? Nou, als je die twee dingen bij elkaar neemt, dan hebben wij uiteindelijk uh, uh, beoordeeld dat de badmintonbond daar onvoldoende op scoort. Nou is het uiteindelijk het doel om in die top uh, uh, meer te presteren. Houden jullie ook rekening met uh, het gevaar dat er bestaat... dat er uh, een soort van verschraling optreedt... Dat, dat bonden nu gekort gaan worden of geen geld meer krijgen... waar misschien wel dat ene talent uh, tussen loopt? Ja, dat, dat, dat hebben we constant uh, zeg maar op ons prikbord gehad... dat we dat in de gaten moesten houden. En dat houdt in dat het een open systeem is... en dat uh, sporters... die uh, ondanks het feit dat hun bond misschien niet ondersteund wordt... een hele goede uh, prestatieontwikkeling laten zien... gewoon ja, de, vanuit hun talent toch bij die wereldtop komen... dan is er altijd de mogelijkheid om daar uh, op in te stappen. Andere wat we gedaan hebben is... we hebben niet alleen gekozen voor de succesvolle sporten van nu in Nederland. We hebben gezegd, willen we als uh, sportland uh, succesvol worden in de wereld... dan hebben we meer sporten nodig die op het podium komen. Nou, daar is een aparte groep, een talentengroep voor gemaakt... Hè, waar natuurlijk natuurlijk ook best wat geld naartoe gaat. Dus we hebben heel nadrukkelijk ervoor geprobeerd. Het is open, talenten kunnen binnen. Maar uh, we, we houden zeer zeker ook het oog naar de toekomst... en we investeren in programma's die nu nog niet succesvol zijn... maar het wel kunnen worden. Al dus Maurits Hendricks van NOC NSF. Gerrit ja, met het, weer. Gert, het, het, het voelt aan als de week van de ontwakende winter. En die winterse omstandigheden gaan we nu gaan merken. Ja, dat klopt. Dat gaat zeker gebeuren. Een uh, echt wintersweekje. Het is wel wat kwakkelwinter, hoor. Dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Want overdag temperaturen die toch op zo'n 3, 4 graden boven nul komen. Maar eigenlijk is het zo dat elke nacht, uh, en elke avond, nacht en ochtend... is de kans op gladheid erg groot. En dat is de komende avond al het geval... Uh, er is uh, vandaag een buienlijn overgetrokken. Dat zullen jullie ongetwijfeld gemerkt hebben. Zeker. Zo, die ligt nog steeds boven het zuiden van het land. Stagneert daar ook een beetje. En dat zal mogelijk uh, daar ook wat kunnen overgaan in sneeuw. Dus in het zuiden van het land, zeker Zuid-Limburg... daar kan het uh, vanavond nog wel glad worden door sneeuwval. Maar in de rest van het land, opklaringen, grote kans op gladheid... zal ongetwijfeld gestrooid worden. Uh, ja, En dat blijft dan ook een beetje het geval uh, de komende nachten... Want dan krijgen we ook weer te maken met, met kou en gladheid. Ja, en uh, dat is bijvoorbeeld morgenmiddag. Uh, uh, dan trekt er een klein lage drukgebiedje over het noordoosten van het land. Dat kan een paar centimeter sneeuw opleveren op Sinterklaasavond. Is toch wel mooi. Uh, en dan hebben we ook later in de nacht nog eens een keer zo'n storing over. Dat kan in de zuidelijke helft van het land dan wat sneeuw veroorzaken. Uh, dus ook dan gladheid. Dan de nacht van donderdag op vrijdag. Nog een keer een storing over. Ook dan is er kans op sneeuw. Dus ja, het is, uh, ja, het is uh, echt glad de komende tijd. Wij zijn gewaarschuwd. Gerrit Hiemstra was dat. De hoge VN-commissaris van de Mensenrechten, Navi Pillay, maakt zich grote zorgen over het lot van de Iraanse Nasrin Soutoudeh. De advocaten, die in oktober nog de Zagerov-prijs won, zit sinds vorig jaar vast wegens staatsondermijnende activiteiten. In Teheran, onze correspondent Thomas Erbrink. Thomas, eh, Soutoudeh is al zeven weken in hongerstaking in haar Iraanse stijl. Hoe is ze eraan toe? Nou ja, ze is er zoals je kan begrijpen, niet heel goed aan toe. Uh, ze is zeer veel afgeval, afgevallen. Ze vertelde haar man een paar dagen geleden... toen hij haar laatst had gezien... ze weegt nog maar 43 kilo. En hoewel ze wel water drinkt... Uh, zegt ze dat ze zich zeer zwak voelt... en uh, ja, niet weet hoe lang ze nog door kan gaan met de hongerstaking. En je ziet ook, los van, uh, uh, van uh, deze uh, hoge official bij de VN... ook mensen in Iran die nu vragen om ja, te stoppen met haar honger. Uh, om te voorkomen dat er misschien iets ergers met haar gebeurt. Ja, want even, wat, wat, wat zou ze hebben misdaan volgens de Iraanse regering? Nou, Natsingh Sotoudeh is een van de laatste... of was een van de laatste mensenrechtenadvocaten hier in Iran die actief was. En uh, wij kennen haar indirect in Nederland van een zaak van... Uh, een, een Iraanse-Nederlandse die uh, zij verdedigde, maar in uh, 2010 hier werd uh, opgehangen. Um, nou, Soutoudet, die, uh, die, die was haar advocaat. Die was ook advocaat van verschillende politieke gevangenen, van, uh, uh, van, uh, van, uh, van minderjarigen die hier misdaden hadden begaan. En uh, ja, op een dag werd ze gearresteerd, aangeklaagd en vervolgens veroordeeld wegens ja, misdaden tegen de staat. Het heulen met anti-revolutionaire elementen. En ja, gebruikelijke dingen die tegenstanders van het Iraanse regime uh, aan hun broek krijgen als het genoeg is volgens de Iraanse leiders. En dus besloten om een hongerstaking te gaan, wat ook haar familie allerlei sancties krijgen opgelegd. Dat leidt natuurlijk tot de nodige aandacht. Nu dus de bemoeiers van de Verenigde Naties, ook als winnares van de Sakharovprijs. prijs Is de Iraanse regering daar gevoelig voor? Ja, eigenlijk wel. Uh, het, ...twee dagen voordat ze werd opgepakt... ...was bij mij hier op kantoor... ...en ver, vertelde me dat wat er ook gebeurt... ...zorg altijd dat er aandacht is... ...voor uh, de zaak van politieke gevangenen in Iran. Want de Iraanse autoriteiten luisteren er wel degelijk naar. En je ziet ook de afgelopen dagen... Uh, ja, uh, ...de nationale aanklager... ...de woordvoerder van de rechtsprekende macht... Uh, ...hoor je zeggen van... ...ja, we moeten toch naar die zaak gaan kijken. En zoals het Iraanse parlement heeft gezegd... ...dat ze binnenkort de gevangenis waar Soutoude in zit... ...de even gevangenis willen gaan bezoeken... En ze willen zien daar of uh, ja, er misschien iets gebeurt wat tegen de wet is... Uh, en dat Zoetudeb misschien legitiem in hongerstaking is gegaan. Thomas Erbrink, dank voor deze update vanuit Teheran. Na het nieuws van vijf uur zijn we terug met de persconferentie van de KNVB... over de wedstrijden in het amateurvoetbal die allemaal komend weekend zijn afgelast. Tot zo.